9 uur, Dick de met het NOS-journaal. De politie en de FBI zijn op zoek naar een man... die mogelijk iets te maken heeft met het bloedbad in Arizona. Daarbij kwamen zes mensen om het leven... en raakte het congreslid Giffords zwaar gewond. Ook elf anderen raakten gewond. Een man schoot op een politieke bijeenkomst in Tucson om zich heen. Gabrielle Giffords werd in haar hoofd geraakt. De dader werd direct opgepakt... en is volgens de politie een verwarde man van 22. Op internet staan teksten en filmpjes van hem... waaruit blijkt dat hij geen vertrouwen heeft in de overheid... De politie weet nog niet of het een eenmansactie was. Er zijn aanwijzingen dat hij voor de schietpartij... bij een man van ergens in de vijftig in de auto zat. Naar die man wordt nu gezocht. In het zuiden van Soudaan staan lange rijen voor de stembureaus. Vanochtend vroeg gingen de stemlokalen open voor het referendum... over de onafhankelijkheid van Zuid-Soudaan. Al in de loop van de nacht gingen kiezers in de rij staan... om als eerst hun stem te kunnen uitbrengen. Het referendum duurt een week... Verwachting is dat de overgrote meerderheid van de Zuid-Soedanese voor onafhankelijkheid stemt. Die komt er als die komt er als meer dan 50 voorstemt en als minimaal 60 van de kiezers een stem uitbrengt. Het referendum is de kern van het vredesakkoord dat in 2005 werd gesloten tussen het Arabische Islamitische Noorden en het Christelijke Zuiden. Dat akkoord maakt een einde aan een jarenlange burgeroorlog. In de Filipijnse hoofdstad Manila zijn honderden mensen gewond geraakt bij een processie... Ongeveer een miljoen katholieken waren afgekomen op de jaarlijkse religieuze bijeenkomst... waarbij een beeld van een zwarte Jezus door de stad wordt gedragen. Uit traditie lopen veel mensen op blote voeten mee. Volgens het Rode Kruis zijn er veel verwondingen aan de voeten... en ook raakten mensen gewond in het gedrang. Het weer vrij zonnig en droog vandaag. Er staat een vrij matige tot krachtige Zuidwestenwind. En het wordt ongeveer 6 graden. Ook morgen is het droog met zonnige perioden. Maar wordt het iets kouder dan vandaag. Pas vanaf dinsdag lopen de temperaturen weer op. Maar valt er ook weer regen. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? De liefde is ongewoon, in ieder geval in het toneelstuk Lente van Haaien van der Heijden. Hoofdrolspeelster Annewil Blankers is de gast in Kunsthof TV. Ook ziet u Evi Dijon. Zij maakt muziektheater over de Berlijnse jaren van de Vlaamse dichter Paul van Ostaaien. En Bernlef schreef De Eens en Dood, een verontrustende detective. In Kunsthof TV, vanavond om vijf over zes op Nederland 2. Toen koeien nog in zwembaden sprongen. Toen zwanen nog straalmotoren hadden. Toen olifanten nog jongetjes sloegen. Komt dat zien!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 Ja, terwijl we met ons eh, ene halve oor luisterden naar het nieuws... en ons andere halve oor eh, luisterden naar de ganzen die overvlogen. En dan hadden we nog één oor over. En daarmee luisterden we nog even naar Johan van der Gronden... directeur van het Wereld Natuurfonds... Eh, die zijn laatste kopje koffie hier drinkt en dan afscheid neemt. We wensen je heel veel succes met het strijden voor dat moratorium... om te zorgen dat er eh, zoveel mogelijk eh, behouden blijft van eh, die Noordpool... dat hele bijzondere gebied. Welkom bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. Ja, van die prachtige Noordpool, waar veel over te doen is... gaan we naar een ander prachtig gebied, maar waar ook veel over te doen is. Ja, het is allemaal niet, het is allemaal niet makkelijk, het leven. Het varenprogramma Zembla kwam gisteravond met een uitzending... over de reusachtige hoeveelheden Landbouwgif die worden gebruikt in de bollenteelt en met de mogelijke gevolgen voor medewerkers en omwonenden. Maar ook insecten ondervinden een groot nadeel van die bollentelt. Er is sprake van massale sterfte onder bijen, libellen, vliegen... en verschillende bodemdieren. We praten zo met universitair docent Nieuwe Risico's, Jeroen van der Sluis. En verder nemen we u mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam... en hoort u Nico de Haans' roofvogelcursus. Maar eerst de columnist van de week. En dat is... ...Vloortje ja, Bessing, de Volk, Kronenberg. Rolf Roos. Rolf Roos is bioloog, publicist en documentairemaker. Afgelopen jaar presenteerde hij zijn film over natuurgebied De Hoek op Goeree. Maar hij is vooral geoefend kijker. Gewoon ergens zitten, de tijd nemen en kijken. En dan pas de pen ter hand nemen, zoals hij deed voor de column van vandaag. Rolf Roos. Verwende vogels. Vogels hebben zich zo mooi gemaakt en zingen zo betoverend dat ze de mens volledig naar hun hand hebben weten te zetten. Overal zijn vogelaanbidders. Clubs voor vogelbescherming zijn stukken populairder dan die voor liefhebbers van kevers. Om maar te zwijgen over de aanhang van borstelwormen. Wie mooi is, heeft vele fans. Jammer voor het minder bedeelde, kleinere gespuis. Elke ochtend zitten vier dames op een rijtje voor mijn raam. Ze hebben een hoge stoel uitgezocht en kijken niet naar mijn fraaie uitzicht... maar recht mijn kamer in. Zelfs als ik ze de afgelopen avond in hun altijd open hok goed heb voorzien... van graan en fris water, zitten ze klaar. De veren mooi gepoetst, de staartjes recht omhoog. Wat klaaglijk wordt er gekakeld, wat onrustig heen en weer geschoven. Komt er nog wat van? Ik zwicht, altijd, en werp een handje vers geroosterde tuin in... en ben even van ze af. Iets dieper in mijn tuin hangt een vetbol, nauwelijks bezocht door mees of zeis. Een halve straat verderop hangen de pindaslingers zo rijkelijk als guirlandes op een verjaardag van een vierjarige, zodat mijn tuin al weken wordt versmaat. Ook plekken met terrasverwarming genieten de voorkeur. Een vriend van mij zette na kerst een schaal met overgeschoten vis en garnalen op zijn ruime balkon nabij Artis Klaar, maar geen meeuw, geen reiger, geen mus. Verwende vogels, klaagde hij. Wellicht hadden sommigen een fijnere smaak of was er simpelweg te veel. De reigers doen zich liever te goed aan de versere vis... die even verderop de pelikanen toekomt. En er zijn vele mannetjes en vrouwtjes in de stad... die onze gevederde vrienden dermate in de watten leggen... dat er voor een gewone vogelvriend weinig meer te lokken valt. Van een reiger is bekend dat hij dagelijks op het balkon tegen de ruit tikt... en zo zijn bestelling doet. Er zijn meeuwen die alleen nog warme patatten eten... Verwende krengen zijn het en vraag niet wie ze zo heeft bedorven. Waar deze ontwikkeling toe leidt, laat zich raden. De selectiedruk, ten gunste van vogel en lieftallig... zal binnen afzienbare termijn leiden tot een vliegende zeehond... die uit de stadswateren opduikt om kopjesgevend op het bankje naast u te gaan zitten. Om samen van uw haring te genieten. onze componiste Edward Elgar. De mazurka uit Three Characteristic Pieces opus 10. Uitgevoerd door Simone Lamsman-Viool en Yuri Miura op piano. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, ook al lopen de temperaturen nu wat op. We hebben nog een paar maanden winter voor de boeg. Wat mij betreft stevig. Ben je er al klaar mee? Of? Beetje. Ben je er al een beetje klaar? Ja. Jo van der Gonden zit, zit hier nog. Die wil nog wel wat schaatsen, hè? Ja, ja die... jullie willen heel ja, veel sneeuw. Hoop die, ja, ah, die Noordpool. Nou, sommige vogels en zelfs vlinders hebben het voorjaar al in de bol. Dit is de samenvatting van wat er werd gemeld op onze fenolijn. Blijf bellen 035 6711 338. Met Loes Meijer uit Leiden. Ik wandelde 2 januari op Groenesteeg in Leiden. En trof daar een bloeiende maagdenpalm aan. Met Annie Koenders... Uit Groesbeek. 2 januari vlogen er twee gele vlenders, citroenvlenders, bij ons in de tuin. Hallo, ik spreek met Reni Thompson uit Maartensdijk. Ik heb een trilzwam gezien in het bos van de Ridderoordse bossen tussen Beeldhoven en Maartensdijk. Die stond er al in oktober ook al en nu was de sneeuw weggesmolten en nu stond die er nog. Hij was oranjegeel. Met Betty vonk in Goes. Gisterochtend, toen ik uh, de deur uitging om naar het uh, dierenasiel in Goes te gaan, lag er een naakslak voor de deur. Nou, wat bracht het de slak ertoe om uit haar schuilplaats te komen? Ik zou het niet weten. De slak zou ongetwijfeld door een merel vooroorbet zijn. Met vader vier broers uit de beeld. Het is nu 6 januari. De winter is nog maar net begonnen. Maar als het even dooit, hoor ik de voorjaarszang van de Koolmees. Dag, met Hans naar uitnes. Ik loop op vrijdagmorgen met mijn honden naar de dijk. En naast me zingen de wilde zwanen. En als ik wat doorloop, dan komt er toch eigenlijk wel een klein beetje voorjaar in de lucht. Want ik hoor de tureluur. Dat is waar nog niet zijn uh, baltsroep, maar gewoon de Tureluur. Zo'n gewone liedje. En in de verte zingen twee zilverplevieren. Nou, dat geeft zo'n klein beetje voorjaarsgevoel dat ik word er helemaal blij van. Ja, goedemorgen met Koen van Zoest uit Leiden. In onze tuin is de sneeuw weg. En gelijk zien we al de sneeuwklokjes, hun witte bloemknoppen. Boven de grond tonen, al is het wel een vroeg soort, de Elwesi, het groot sneeuwklokje. En vandaag, 7 januari, om kwart voor acht vanmorgen, hoor ik al de eerste zanglijster heel voorzichtig proberen weer te gaan zingen. Maar de winter duurt nog wel twee maanden. Een zingende zanglijster in de eerste week van januari. Ja, dat heb je in leider. Mooi <laughs> hè? Nou, als iemand moet, die het weet of dit normaal is, is het Arnold van Vliet van de Natuurkalender. Arnold, goedemorgen ben je daar? Ja, goedemorgen. Is dat normaal, zanglijsters in, uh, in januari? Ja, dat is uh, wel iets wat, uh, wat vaker voorkomt. En zeker, nu dat hebben we gisteren allemaal ervaren, uh, de temperaturen weer wat uh, omhoog gaan... Uh, en dat lentegevoelens weer een beetje de kop opsteken na zo'n uh, koude periode. Ja, ook bij ons hoor. Uh, ja, ik denk dat uh, de meeste mensen dat wel eventjes zo gevoeld hebben. En die sfeer verandert ook gelijk. Uh, en die vogels helpen erbij. Dus uh, zo'n zanglijster, dat is dan een, een welkom geluid. Uh, en we horen we hier de hele ochtend al van alles kwetteren buiten. Maar zijn er nog andere zangers te horen nu? Nou, over, over roffels. Dat is uh, de tijd waarop uh, de, uh, de roffel van de Grote specht weer uh, te horen is. Um, en dat is wat we eigenlijk in december al de eerste, uh, eerste roffels hoorden we toen. En de komende weken zal je op steeds meer plekken... en uh, zullen mensen de eerste roffel van de grote bonte specht horen. Dus we uh, moeten dat ook melden, heb ik begrepen. Ja, dat is op uh, natuurkalender.nl te melden. Uh, net zoals de eerste zanglijst of de bloei van de haaslaren en de Elf. Want dat is ook iets wat we kunnen gaan verwachten... als we meteen die temperatuur echt flink uh, omhoog gaat. En waar blijven de sneeuwklokjes? We hadden al één melding, maar ik heb ze nog niet gezien. Nee, dat, is, dat, dat zijn dus, en uh, die meneer vertelde het al, dat is de, de hele vroege soort. En de hele vroege soorten die kunnen ook bij warme omstandigheden ook in, in december tevoorschijn komen. Maar echt wachten op het gewoon sneeuwklokje. Ja, of die temperatuur moet echt flink omhoog gaat, maar dat gaan, maar daar gaan nog wel wat weken overheen voordat we de, de, die massaal kunnen gaan zien. En die temperatuur die gaat dus nu omhoog en, en wordt natuurlijk ook, ook van alles wakker daardoor? De mevrouw vond dan een naakslak op de stoep. <lacht> wat wordt er allemaal wakker op het moment? Nou, wat, wat heel erg opvallend is en wat er echt lentegevoelens zal gaan geven, is dat zijn die vlinders. Um, dan heb je wel temperaturen zo boven de 10 graden nodig um, en flink wat zon. Uh, dan kunnen die vlinders uh, opwarmen, dan die vlinders die als vlinder overwinteren, de citroenvlinder, uh, de atalanta, dat zijn ook vlinders die al gemeld zijn. Um, maar goed, dan, dan moet het niet al te regenachtig weer zijn en dat is even afhankelijk van wat we naar die kou van vandaag en morgen, uh, wat we dan gaan verwachten. Dus even afwachten nog. Hé, hey, en uh, omdat ik hoor dat jij uh, gisteren teken bent wezen tellen. Ja, gisteren was het weer uh, tekenvangdag voor mij. Uh, Kijk, goed tussen alle huidplooien, Arnold. <laughs> teken. Ja, dat is toch iets waar je ook met deze doen. hogere temperaturen weer rekening mee moet gaan houden. Uh, op zo'n traject van 200 uh, vierkante meter heb ik uh, teken gevangen. En ik heb er toch weer één aangetroffen, een volwassen vrouwtje. Uh, niet dus... bij jezelf, hopelijk. Nee, nee, nee, op het doek waarmee we de teken vangen. Uh, ik was zelf uh, gelukkig tekenvrij. of altijd met tekenvangen. Als je me goed aankleedt. Maar. Uh, Wees gewoon alert als je in gebieden bent waar teken zitten. en die temperaturen we gaan weer, uh, weer wat omhoog. Ja, dat die teken ook actief worden. Het zijn er nog niet veel, maar je moet er maar net eentje treffen. Dankjewel, Arnold. We gaan goed om ons heen kijken. Oké, okay, prettige dag. Dag. Roofvogels en Uilen. Een heel erg herkenbaar geluid op dit moment in de natuur is de roep van de bosuil. Dat is hem. In januari is de tijd waarop de bosuilen aan voortplanting denken. En dus laten zowel mannetje als vrouwtje bosuil zich horen. Ja, de bosuil broedt het liefst in holle bomen, maar ze gebruiken ook nestkasten. In de Amsterdamse waterleidingduinen hangen al bijna een halve eeuw nestkasten voor bosuilen. Fred Koning die is daar ook al heel erg lang en die houdt al die kasten in de gaten. Samen met zijn ladder en zijn zoon Henk gaat hij elke maand voor dag en dauw de, de duinen in. Voor de serie over roofvogels en uilen zijn Nico de Haan, de ambassadeur van Vogelbescherming Nederland en verslaggever Henny Radstaak mee op uileninspectie. Nou, dan staan we onder de... Een den is het, hè, waar deze kasten in hangt. Ja, een zwarte den. En je hebt nu met een stok, met een... Zit aan de uiteinde is een plankje. Hou je het uh, invlieggat dicht? Ja, zodat ze niet kunnen ontsnappen. En uh, dan komt mijn zoon met een ladder. En uh, die gaat dus uh, grabbelen in de kast om te kijken of de bewoners thuis zijn. Ja. En God, dat heet, weet je nooit. Hier ja. zit, als het goed is, een bolzuil in. Als het goed is, uh, ja, misschien wel een paardje. De kast hangt, nou, wat is het. 1, 2, 3, 4, 5 meter hoog ongeveer. Henk schuift de ladder uit. Henk staat boven de ladder. Het is een arm de, in de kast. Hey, kijk eens. Ja, hoor. Komt met een, uh, een bosuil naar buiten. Dat is er één. E. Andere arm eens, erin. Twee! twee. Dat oh, okay. is een paardje, kijk eens even. Oh! Je pakt eruit alsof het appeltjes zijn. <laughs> Goede handschoenen aan, neem ik ja, aan. Ah, ja, ja, Bij ja, de we poten we we vasthouden? Klauwen zeg. Zo, Een Jeetje, mooi zijn ze. Ze zitten lekker samen in de kast te slapen. Kijk, een hele grijze, een hele bruine. Ja. Prachtige vogels. Mannetje en vrouwtje, Henk? Dit is de man, dit is de vrouw. Die licht is de man. Ja, maar dat ligt niet aan de kleur hoor. Oké, okay. <laughs> dat is toeval. Mannetjes ja. zijn uh, gewoon. Uh, minder groot. En ik weet dat deze grijze toevallig de man is. Ja. Anders kun je het aan het gewicht zien, zeg maar. Standaard doen we dan gewoon de vleugelmeter. Kijk, dan moeten de lengte van de vleugel gaan meten. 2,89. 2,89, dat betekent bijna nou, 29 centimeter. <laughs> ja, ze vliegen echt een spanwijte van ongeveer een meter. Hè? Dat is echt een uh, vrij, vrij grote aal. Ik zat er nou met twee zo in zijn handen. Ja. Zie je ze ooit zo van dichtbij? Nee, nee nooit. Een die zie je eigenlijk nooit. Hè? Een boshuil is nee. echt een, een echte super nachtjager. Soms gaat hij in de schemering er al uit als hij jongen heeft. Maar meestal gaat hij pas echt dagen als het donker is. Kijk, een, een, een kerkuil kun je nog eens een keer in het, in het licht van je koplampen zien... s'avonds zien oplichten en een velduil jaagt overdag. Maar een, een boshuil die jaagt echt alleen als het donker is. En voor een, paar, een uur voordat het weer, weer licht wordt, is hij ook alweer vertrokken. En zie je hem niet. Kijk, hier is dat. Ik het ringnummer hebben. Boekje erbij. Kijk, hij er gaat een beetje zijn vleugels uh, ja. klappen. Een <laughs> stapje achteren. Hele mooie donkere ogen. Het is de enige uil met hele donkerbruine, zwartbruine ogen. En een mooie gezichtssluier. Ja, en uh, de snorharen eromheen ja, te, te voelen waar Stefrooi zit. Zes. Maar het het, het het is inderdaad heel leuk dat ze met elkaar in die kast zitten. Want het zijn echt een echte vrijdoze, hè? Het is uh, in, in het uh, zitten ze allebei op een verschillend plekje uh, te slapen. Maar als dan op een gegeven moment de paren gevormd zijn... dan duiken ze met elkaar, duiken ze zo'n kast in. En dan zijn ze hele dagen zitten ze bij elkaar in een nestkast. Een beetje te krauwen, een beetje elkaar kopveren, te, te knabbelen. En ik doet nou een van die uilen in een... Uh, in, in een muts. een Hangt er als een pootje, zowat? En dan weeg je hem. ja. En deze uh, is zeg maar 720 en daar gaat dan 60 vanaf, want de zak is 60, dus is hij 660 gram. Ja. Is dat een uh, normaal gewicht? Dat is een uh, goed gewicht voor Rauw. Is dat goed? Ja, meer ja, dan een halve kilo, dus uh, uitstekend. Ja, hè? ja. ja. ja. Die ah, maar die... rustig te zijn is ja. Rustig, ja, maar ze zijn ja. er door. Uh... Oogjes dicht en ja. uh, spart ons ja. niet tegen. Ze kennen jullie natuurlijk, hè? Ja, ze kennen ons. Dat is zeker Krijg dus maar ze krijgen aandacht. Ze <laughs> laten, ja, ze krijgen aandacht. Ze, ze laten dit gewoon willen gebeuren, die mutsen over hun kop en zo. Ja. Niks ja. aan de hand. Nee, hoor. Maar goed, ze gaan gewoon uh, weer hun gang. Je verstoort ze niet echt, Fred. Nee, hoor. Oh, kijk. Nou, kijk. Nou, je, kijk, op eieren doen we het niet. Nee, nee, nee. Ze vangen ze alleen, dus uh, buiten het broedseizoen. Of op de jongen. Deze is 5,45. Nou, kijk, en maar stel dat van de rij vast... Kijken we hoeveel pennen die in een jaar rijdt. Kijk, hier zie je een verkleuring. Zie je, dit zijn lichtere ja. en deze zijn donkere. En wat zegt dat? Dat betekent dat die donkere veren, dat zijn de nieuwe veren. Die zijn afgelopen zomer geruid. En die drie lichtere van deze grote veren, dat zijn zeg maar de, de oude veren. Die zijn meer gebleekt door de zon, zeg maar. Ja, een boshaal kan uh, niet al zijn veren in één jaar ruiken. Daar heeft hij niet genoeg energie voor. Ja. Dus hij moet... een hij moet, als hij dus in slechte conditie is, dan rijdt hij heel weinig veren. Is hij in goede conditie, dan rijdt hij heel veel veren. Zullen ze nu terugzetten, dan kunnen ze doorslapen, Dan praten we, Want we willen ze niet te lang nee, storen. Het, het is hun slaaptijd natuurlijk. Ja, precies. Ja, nou zei je, Om die, Ja, we zijn natuurlijk nu heel erg bevoordeeld... dat we met, met Fred en Henk Koning mee kunnen die maandelijkse de kasten inspecteren. Dus krijgen ze nu mooi te zien, je boshouder. Ja. Je ziet ze verder nooit. Je hoort ze wel. Je kunt ze nu in deze tijd van het jaar horen. Ja, het is, dat is volop voorjaar voor boshouders. Dan hoor je baltsgeluiden. En hoewel ze het he altijd voor hun leven lang bij elkaar blijven... hebben ze toch heel veel communicatie onderling. En ze roepen, dan hoor je dat mannetje Hoor je iets van... Uh, ik kan het niet zo goed aan doen hoor. Probeer eens Probeer eens. <laughs> en hoor je dat vrouwtje... Ja, nou, dat gaat dan zo. Kliek! En weer. Ja, dat is echt... Uh, en dat hoor je dan? S ochtends of s'avonds? Ja, s'avonds. Als het donker wordt, dan beginnen ze vaak even te roepen. En tegen de ochtend roepen ze weer even weer. En dan moet je denken, in Nederland zijn 5000 paar bosuilen. En ook midden in de stad, hè, tussen de mensen. Het is echt niet zo dat je uh, deze uilen alleen maar in natuurgebieden vindt. Nee, je zit zelfs midden, had je Amsterdam, wonen ja. bosuilen. In heel uh, Europa zo'n zo half miljoen. Uh, dat is nou echt een vogel die bosuil. Uh, ja, waar we eigenlijk niks voor hoeven te doen. Die, uh, het bos wordt ouder, hij redt zich altijd. Je hoeft hem niet bij te voeren, je hoeft er niks voor te doen. Hij is compleet zelfstandig. Nou zitten ze hier in kasten, maar dat is natuurlijk niet overal. Nee, we hebben hier uh, hebben we kasten ophangen. Dat deed ik ben ik uh, in de zestig jaren mee begonnen. Omdat er te weinig holle bomen hier waren. En ik dacht we gaan ze helpen. En dat dacht ik is een goede vogelbeschermingsdaad. Maar achteraf moet je dat niet doen. Want je bevordert een hele sterke uil ten opzichte van een zwakke uil. Zoals een steenuil en een ranzuil. En uh, ik zou mensen niet adviseren om dat te doen eigenlijk meer. Nee? Nee. <laughs> klinkt een beetje tegenstrijdig. Uh, ja, dat ja, ja, klinkt het ook. Maar nu laten we ze hangen. Omdat we dat populatieonderzoek doen. En uilen die in holle bomen broeden. Dat kunnen we vaak niet, die kunnen we vaak niet vangen. En ze gaan ook in konijnenholen broeden op de grond en zo. En dan. Daar hebben we geen controle meer over? Dat klopt eigenlijk wel. Je moet ook geen torenvalkast in een weidevogelgebied gaan ophouden. Nee. Nee, dus niet op een anders. gegeven moment de boel. Uh, nee. Ja. En dan heb je wel verschillende typen boshouder? Niet elke bosuil eet hetzelfde. Je hebt echte ja, muizenbosuilen en echte vogelbosuilen. Dus als je nou te pech hebt dat je een vogelbosuil in je gebied hebt. Ja, dan is die steen al binnen een paar weken is die ook opgegeten. Hè? Want die pakken ze ook s'nachts. Ja, ja die zijn maar kleine als... natuurlijk. Hè? Ja, die zijn kleine. Maar als er natuurlijk al echt gespecialiseerd is op muizen... dan zal die steen al niet zo gauw pakken. heeft hij er niet zijn interesse in. Dus uh, ook daar zit nog heel veel variatie in voedselkeuze individueel in. Maar dit is echt. Uh, als je nu een in bos ingaat, of, of, of heb je een tip voor, voor het luisteraar? Van waar moet je, waar kun je, nou, je naar toe om boshuilen te horen? Je eigenlijk uh, in oude bossen, parken vooral ook, hè, parkgebieden. En dan, uh, als het rustig weer is, het moet niet, moet niet hard waaien en stormen. Dan heb je die boshuilen er ook geen zin in. En dan zo nu de komende maanden, uh, s'avonds erop uit. En dan, uh, dan maar luisteren. Hè, dan ja. maar... Uh... Even later weer... De bosuil. De bosuil. Wilt u ook graag vogels leren herkennen? Nico de Haan geeft hier internetcursussen. En onder de abonnees van onze nieuwsbrief verloten we een cursus roofvogels en uilen herkennen. Bent u nou nog geen abonnee? Dan kunt u zich nu aanmelden op onze website vroegevogels.vara.nl En dan maakt u ook kans op zo'n internetcursus van Nico de Haan. Ook even doen, net als die zonnepanelen. The movement van de Britse harp John Thomas uitgevoerd door het Lipman Harp Duo. Dit is het vroege vogels nieuwsoverzicht. We beginnen met een mooi bericht. Boeren die hun kippen geen antibiotica meer geven... die kunnen een hogere prijs krijgen voor hun dieren. Een van de grootste slachterijen van kippen in Europa... het bedrijf Plukon in, Zweep, in, Wezep. in Wezep geeft boeren sinds kort een premie... voor zulke antibiotica-vrije kippen. Er komen steeds meer problemen met bacteriën die resistent zijn geworden voor de gebruikelijke antibiotica. Een van de oorzaken is het kwistige gebruik van antibiotica in de veehouderij. De premie van slachterij Plukon is een eigen initiatief. Beestachtig. Overal vielen ze uit de lucht de afgelopen weken. Epauletspreven, koudjes en zelfs duiven. In Amerika, Zweden en Italië. Bij honderden werden ze, gedood, werden ze dood op de grond gevonden. En niemand die wist wat er aan de hand was. Toch is de verklaring uiteindelijk niet heel geheimzinnig, zegt Kees Moeilijker. Conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Dat komt omdat deze epauletspreven in hele grote groepen gezamenlijk slapen. En dan praten we over honderdduizenden tegelijk. En... Uh... Waarschijnlijk is in zo'n uh, slapende groep een vuurpijl geschoten of ze zijn anderszins uh, verstoord. Uh, die zwerm is de lucht ingegaan en een fractie daarvan is uh, gedesoriënteerd en simpelweg tegen de grond aan gekwakt. Alle uh, rapporten die wijzen nu op uh, inwendig letsel ten gevolge van trauma, ten gevolge van botsingen. Ja, en deze verklaring uh, die, uh, is inmiddels door uh, meerdere vogeldeskundigen uh, in de Verenigde Staten ook bevestigd als de meest plausibele. Goed nieuws. Ja, de ING gaat duurzaam. Nou ja, een beetje dan. De bank heeft laten weten dat ze niet langer zal investeren in schadelijke visserij. Alleen duurzame visserij kan nog financiering krijgen. Volgens ING gaat het in totaal om een half miljard euro aan mogelijke investeringen. De bank wil dat geld bijvoorbeeld steken in vissers... die grote vervuilende schepen willen vervangen door kleine energiezuinige exemplaren. Een onderzoek. Bij de productie van een kilo rundvlees komen veel meer broeikasgassen vrij... dan bij de productie van een kilo meelwormen. Goedemorgen. En ja, dat is belangrijk, want meelwormen vormen een prima alternatief voor gewone vleesconsumptie. Wageningse onderzoekers schrijven dat deze week in het online wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. Volgens de onderzoekers is insectenvlees het vlees van de toekomst. Niet alleen omdat het van goede voedingskundige kwaliteit is, maar dus ook omdat het veel beter is voor het milieu. Voor een kilo varkensvlees wordt zelfs 10 tot 100 keer zoveel broeikasgas uitgestoten. als voor een kilo insecten. Meelwormpje. Wetenschappelijk nieuws. Ik heb ze wel eens gegeten hoor, dat is, best, dat is best smakelijk. Milieubewust gedrag kun je het beste stimuleren via de portemonnee. Tenminste, dat dachten we altijd. Maar psycholoog Jan-Willem Bolderdijk van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte dat mensen aanspreken op hun moraal soms beter werkt dan op hun portemonnee. Bolderdijk keek onder andere naar het gedrag van automobilisten. Die blijken eerder bereid te zijn om hun bandenspanning op peil te brengen als je vertelt dat dit goed is voor het milieu dan wanneer je alleen maar zegt dat het goedkoper rijdt. Zeker wanneer het financiële gewin niet heel groot is kan je mensen beter aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het milieu, zegt Bolderdijk. Aanstaande donderdag promoveert hij op dit onderzoek.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 Het was een Marie Pariah en het Engels Kamerorkest. Zij speelden het rondo uit het pianoconcert in C Groot. Opus 3, nummer 3 van Johan Samuel Schreuter. Het ligt er weer een paar weken achter ons, maar het blijft toch leuk. De tafel mooi maken voor de feestdagen. Nou, Vroeger was dat niet anders. Dat blijkt uit een bijzonder stuk waarin het Rijksmuseum in Amsterdam hard aan wordt gewerkt. Het is natuur van 500 jaar oud die nodig opgefrist moet worden. Janet Paramore gaat samen met entomoloog Ben Brugge op bezoek bij restaurator Joosje van Bennekom in de werkplaats van het museum. Luister naar een excursie op de vierkante centimeter. Is het mooi, Ben? Ja, het is zelf bijstellend om te zien. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het is zo ontzettend fijn. Ja, ik begrijp nu dat het gegoten is, maar anders kan het ook niet. Maar het is al heel knap gemaakt. Je kunt je niet voorstellen dat ze dit al rond 1550 tot zoiets in staat waren. Ja, nou, dit is dan nog herken, redelijk herkenbaar, van dat je daar allerlei slangen en hagedissen ziet. En ook ja, zaden, dus kleine kegeltjes van, van sparren en dergelijke. Ja, en hier, kijk, zie je allemaal bloemetjes van een astracee-achtige. Ah, ja, Astra Als je een tuinplant, plant, een herfstaster. Helemaal zelfs verwelkt. Op een hele natuurlijke manier, dat plantje wil graag een beetje water. Het is heel grappig dat ze dit konden maken, ik sta echt, nou, ongelooflijk. Ja. <laughs> nou, ik laat je even alleen met ja. je geluk, Ben. Ja. Want uh, ja, voor de duidelijkheid, we staan hier niet in een dierentuin... of uh, een, een tuintje ergens, maar in, in een atelier van het Rijksmuseum, hè? Ja, dat Joseph. klopt. Ja, het uh, metaalrestauratieatelier. Want dat doe jij. Ja. En je staat hier met handschoenen aan, zie ik. Ja. Waar werk je dan mee? Laat eens wat zien. De apparatuur anders gebruiken we. We hebben hier uh, tangetjes die we veel gebruiken. Het is echt een werkplaats, ja, hè? Want hamer. ik zie hier een bord inderdaad met hamers en met nijptangen, ja, met zaagjes veel chemicaliën, spuitflesjes. Dus uh, we maken veel uh, met uh, alcohol en uh, water, demiwater maken we samen met krijt. Altijd een papje aan en daar, dat is eigenlijk het merendeel van ons werk, het poetsen van het zilver met krijt. Ja, dat zijn allemaal spateltjes en kwastjes en kleine pincetjes en krabbertjes... waarmee het vuil in alle hoeken en gaten verwijderd kan worden. En dat is waarschijnlijk meer het materiaal wat je gebruikt voor ja. het stuk... Hè, ja. waar we het net over ja. hadden, met de slangetjes en ja. de blaadjes. Ja. Wat is het, een tafelstuk? Ja, een tafelstuk. Wat er nu over bekend is en wat men denkt... is dat het in 1549 gemaakt is door de heer Jamnitser... in opdracht van de uh, stad Neurenberg. We gaan even naar de andere kant, ja. want ja, het staat er nu in delen. Hè? Het ja. staat er niet in zijn geheel, want het moet allemaal nog beginnen. Maar het is dus echt precisiewerk. Hè? Als ik zo hier naar dichtbij ja. kijk... Ja. Hele kleine fijne blaadjes en bloemetjes. Kom ja. er even bij, Ben. je het wat beter zien. Wat, waar we hier echt mee te maken hebben, is de zogenaamde verloren vorm. Het beestje is in gips, of wat dan ook, voor mantelmateriaal. Daar doen we nog onderzoek naar wat het precies is, ja. want het is zo verfijnd. Dat beestje is, het is verhit. Het is verast, het is uitgeschud ja, ja. en daar is gewoon heel heet zilver ingegoten. Klinkt niet erg respectvol, hè, Ben? Nee, maar God, voor in die tijd uh, keek men daar toch iets anders tegen aan. En wat, wat ze ja, toch in het idee hadden dat ze iets. Het was natuurlijk allemaal schepping. Dat, uh, dit was allemaal Gods werk. En ja, daar gingen ze op, op hun manier ook zorgvuldig mee om, door dat namelijk na te maken en dat ze op die manier te, te bewaren. Je bent uh, entomoloog, hè? Ja, dus een insectenkenner. Dat wat... Ik werk dus op het Zoologisch Museum hier in Amsterdam op de afdeling Insecten Entomologie. Ja, want ze Dat... hebben hier natuurlijk dus niet voor niks uh, hier naartoe nee. laten komen. En je was wel heel enthousiast, maar die voet die is echt wel heel erg fantastisch. Ja, het gewoon, ik heb zoiets nog nooit gezien. Als je de eerste werkt. indruk, dat doet het eigenlijk denken aan een miniatuur spoorbaan. Waar ze al van die <laughs> boompjes, mensen nu maken van die met kostmos. De eerste indruk, dat is zoiets van: ze hebben iets van de grond opgeraamd, allemaal takjes. Want het ziet er ook niet zilverachtig uit, het is allemaal een beetje ja, smerig. Bruinig zilver. Bruin, ja, valbruin, bruin, een beetje grijs. En dan zie je daar dus inderdaad een, een sprinkhaan zitten. Wacht, waar, waar is het Ik zou hier, hier tussen. Even kijken. Oh, kleintje, ja. Heel kleintje. Ja, het is een... Uh, het, het... De groene. Ja, de groene. Het is een, ja, de groene. <laughs> nee, daar gaan we niet voor. <laughs> nee, ik... Uh... Ja, dit, dit, dit, dus dan, dit is gewoon een veldsprinkhaan, dat kun je wel ja. zien. Maar die ziet er echt wel heel dood uit. <laughs> in die zin. Dat was al een tijdje dood. Die, nou ja, nee. die, die, die hebben ze gewoon niet. Wat ze dus waren, kennelijk wel nog met die andere beesten deden. geprepareerd. Dus netjes neergelegd. Deze hebben ze echt gewoon in het gips geduwd. En uh, zou ik bijna zeggen. En dan. Ja, die, die is, dit is echt een dode sprinkhaan. waar ze een afgietsel van gemaakt hebben. En die hebben ze niet mooier gemaakt dan die was. Zeg maar, wat zien we nog meer? Heel veel afgietsels van plantjes. nou Die zijn zo verschrikkelijk echt. het ja. is niet te geloven. Ja, en kleine hagedisjes. Oh, kijk, en hier. Hier is een, een stuk van een wans. Dit is een soort uh, ja. Ja, van een familie van de Reduffidee. Maar zijn kop is eraf. Oh. En ik denk niet dat hij er ooit opgezeten heeft. Hier, hier zie je gewoon uh, de dekschilder. Dit is dus een beetje... Ja, zo plat is die. Zo klein is hij dan. ook normaal. Ja, dit is, maar dit is nog zelfs een vrij grote soort ah. zelfs. Mm -hmm. Maar je ziet, dit is ook waarschijnlijk geen volwassen insect, Maar, maar de, de, de wansen zijn ook insecten met een onvolledige gedaantewisseling, Dus die vervellen een aantal keren. En dan op een goed moment zijn ze volgroeid. Nou, hier zie je dus stukken van het achterlijf eronder uitsteken. En dat, dat suggereert toch wel dat het een, uh, ja, een jong, dus nog niet volgroeid beest is. Oké, oh, kijk maar deze. Want dit is een, uh, hier kun je nog wel iets aan zien. Dat suggereert ook wel een beetje zoals de kleur. Maar de dikte van de dijen... ik denk dat dit een, een blauwvleugelspringhaan is. Nou, dat vind ik knap van je. Ja, want die zijn, maar goed, in Nederland... het is natuurlijk in Duitsland... het zou ook een andere ja, een kiezelspringhaan... zou je het noemen. Het zijn vrij stevige, grote springhanen. En in de duinen in Nederland... en op zandgronden daar heb je de, de, de Nederlandse variant daarvan. Dat is de, de blauwvleugelspringhaan. En die heeft dus voorvleugels... die zie je, die liggen nu opgevouwen En als hij voor je wegspringt, dan vliegt hij. En dan zie je de ondervleugels. Die zijn blauwachtig. En daarom heet hij blauwvleugelspringhaan. Die, nou, die waarneming hebben we dan in ieder geval binnen. Ja, he? ja, is wel, maar het is ook vrij logisch dat ze dat ja. beest gebruikt hebben. Want het is gewoon een stevig beest. Die je ja, makkelijk uh, gebruikt, kunt gebruiken om een afgietsel van te maken. Die ja. ene veldspringhaan die er zo dood bij lag, ja, dan kon, kon je gewoon zien... dat was niet zo'n geslaagde ja. oefening. Maar met deze, die is perfect. En hier zit trouwens nog een wans. Is niet moet te stoppen? Nee, dat is gewoon een excursie. <laughs> <laughs> excursie op een vierkante centimeter is dit. Ja, nou, absoluut. Ja. Ja. Mooi hè, na 500 ja. jaar kun je dus al die verschillen nog zien. Ja, ja. Terwijl het afgietsel zijn. Ja, en dat is toch van, van wel verrassend Dat het inderdaad dus allemaal verschillende dieren geweest zijn. Dat is het enorm werk geweest. Ik denk dat het een hele klus wordt om dit weer mooi, uh, blinkend ja. en schoon te krijgen. Ja, ja zeker. Uh, het idee is dat het in ieder geval wat ontstoord wordt. En dat uh, die zwarte vlekken eruit verdwijnen. En dat je iets meer uh, ja, kan zien dat het echt om levende natuur gaat. Want veel mensen zullen nu denken van, well, uh, wat is dit? Een bos, stro of zo. Een droogboeketje. Hè? Ja, een droogboeketje. Wel heel erg uh, ver in vergevorderde staat, zeg maar. Ben ik zijn bril afgezet, je hebt ja, het gezien? Ja, ik heb het prachtig. Het, is ja. echt, het slaat al mijn verwachtingen. Je gaat hierheen en ik dacht, nou, wat zal dit zijn? En ik, ik ben echt met stomheid geslagen. Ongelooflijk. Dat ze 500 jaar terug, dat ze dit konden. Wie het tafelstuk met eigen ogen wil bekijken, moet nog heel even geduld hebben. Naar verwachting is het pas in 2013 klaar. Het derde deel presto uit de symfonie nummer 11 in G Klein van de Duitse componist Frans Richter, uitgevoerd door de Helsinki Baroque Orchestra. De... De Nederlandse bollenindustrie gebruikt jaarlijks enorme hoeveelheden landbouwgif. Uit een reportage van Zembla, gisteravond was het te zien, blijkt dat de insecticiden zorgen voor grote gezondheidsrisico's. Ja, en wij willen natuurlijk weten, wat doet al dat gif met de natuur? Jeroen van der Sluis is hier, hoogleraar natuurwetenschap en samenleving aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. Ja, volgens Zembla heeft dit gif op lange termijn mogelijke grote gevolgen voor de mensen... He, ze hebben gesproken over uh, kinderen die misschien achterstand zouden hebben in groei en uh, hersenontwikkeling. Maar over de invloed op natuur is eigenlijk al heel veel bekend. Hè? Uh, een van de insecticiden die ze noemen is uh, Imidacopriet. Zeg ik dat goed? Imidaclopriet? Imidacloprid. Ja, een en, super insecticide. <laughs> super nog wel. We hebben het eerder met jou over gehad. Vroeger vogels die uh, volgens jou uh, de bijensterfte veroorzaakt. Maar is het nou bekend hoe schadelijk dit middel is? Gaan we over een paar jaar spreken over een milieuschandaal? Nou, eigenlijk is dat nu al aan de hand. We hebben gekeken wat, uh, wat die stoffen doen met insecten in het algemeen. En overal waar de norm is overschreden, en dat is op uh, bijna alle plekken... meer dan 50% van de plekken waar gemeten is... Uh, bij die normoverschrijding zie je ook een enorme terugloop... van vrijwel alle vliegende insecten. Dus dan hebben we het over alle tweevleugelige, alle bijensoorten... en daar hebben we er 300 van in Nederland... Uh, alle libellen, uh, loopkevers, kevers, noem maar op. Het heeft gewoon effect op veel meer insecten dan Ja, we denk. zien een heel sterke correlatie tussen de gebieden... waar zeg maar, hoge concentraties in het oppervlaktewater zitten... en uh, hele lage insectenaantallen die daar nog worden teruggevonden. Want vertel eens even dat middel, dat uh, imidaclopriet. Hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Uh, imidaclopriet behoort tot de zogenaamde neonicotinen... Nicotine is een natuurlijk insecticide uit de tabaksplant. En chemici hebben daar een chlooratoom aan gehangen, waardoor het een super insecticide is geworden. En dat is 7000 keer schadelijker voor een bij bijvoorbeeld dan DDT. Maar DDT... Dus we hebben het over echt over een super, super, super insecticide. Maar DDT is afgeraden, het gebruik voor de landbouw? Want het effect en is DDT bewezen... mag in Europa niet meer gebruikt worden. En dit is 7000 keer schadelijker? Voor insecten dan. Hè? Voor mensen is het minder schadelijk. Hoewel we gisteren in de Sembla-uitzending hoorden dat het ook op lange termijn Parkinson en Alzheimer zou kunnen veroorzaken. Dus daar zijn nu ook ernstige zorgen over. En het is een systemisch insecticide, hè? Wat betekent dat precies? Nou, systemisch betekent dat het niet op de plant wordt gespoten... maar in de plant wordt opgenomen. Dus die bollen worden er van, van tevoren in gedompeld... en daarna wordt het in de hele plant opgenomen. Dus de plant wordt van binnenuit giftig. En dat geldt ook voor alle groentes waar het op wordt gebruikt en fruit. Dus het wordt ook in de appels, in de peren, in de eh, aardappelen... in de mais, noem maar op. Daar zit het dus ook allemaal in... Je kan het er ook niet meer afwassen, want het zit gewoon in alle cellen van de plant. Dus je kan ook je appeltje niet schillen, want in de, zelfs in het klokkenhuis zit het, het zit gewoon overal in. En zo'n plant werkt dan als een soort mierenlokdoos, heb ik begrepen. Ja, het komt dus ook in, in stuifmeel en in nectar terecht. En dat is dan, daar, langs die weg komt het bij ja, allerlei bestuivende insecten. De mierenlokdoos is inderdaad een goed voorbeeld. De mierenlokdoos, daar zit ook imidaclopriet in. En de werking berust erop dat de mieren er niet direct aan doodgaan... maar dat, het, dat ze het meenemen naar het nest. En dat dan het hele nest verzwakt door dat gif. Als je kijkt naar de folders van Bayer CropScience, die dit middel maakt... dan staat er ook keurig in uitgelegd... de imidaclopriet geeft het eerste setje en de natuur doet de rest. Heel fijn. Dus Zij laten ook zien, uit eigen onderzoek van Bayer... dat voor termieten, die net als, als bijen in kolonies leven... dat schimmels tienduizend keer gevaarlijker worden voor termieten... als ze worden blootgesteld aan een klein beetje imidaclopriet. En dat komt omdat de mieren dan stoppen om zichzelf te wassen. En daardoor de schimmelsporen uit de grond niet meer van zich af kunnen wassen. Mieren poetsen zich, bijen doen dat ook. En omdat het een zenuwgif is, raakt zeg maar, die motoriek verstoord... slagen ze zich... Slaag ze er niet in om zichzelf goed schoon te houden. En daardoor nemen ze schimmels mee naar het nest, virussen. Dus zo'n bol wordt beschermd andere. tegen bacteriën en schimmels. Maar alle insecten die nemen dat gewoon mee naar hun bijenkorf. Of die vlinders nemen dat mee. En die gaan ook allemaal dood. Maar imidaclopriet is geen schimmelwerend middel. Het is een super insectengif. Dus dat is, uh, Gisteren ging het ook over de schimmelwerende uh, middelen. Die hebben dan vooral een gezondheidsimpact. En ook wel voor de natuur nog wat gevolgen. Want schimmels zijn natuurlijk ook belangrijk. Maar hier gaat het echt om insecticiden. Je ziet dat in Nederland het middelengebruik het grootste is van waar ook ter wereld van die imidaclaprit. Ja, het is namelijk... probleemstof nummer één in het oppervlaktewater eigenlijk al sinds 2004. En je ziet normoverschrijdingen tot 25.000 keer boven het maximaal toelaatbaar risico. Want Wij zijn de tweede expo exporteur van landbouwgewassen ongeveer in Nederland. Ja, dus Nederland hebben we hebben daar heel erg nodig. Kop. Nederland heeft een groot economisch belang. Ja. Nou... Daarbij, en juist daarom is het ook belangrijk dat Nederland dat op een duurzame manier doet. Als je zeg maar, in de lange termijn ook dat economische belang wil veiligstellen... dan moet je zorgen dat die teel duurzaam is. En dat is die nu absoluut niet. Maar waarom hebben die bolgewassen zo ontzettend veel gif nodig? Ja, dat werd gisteren uitgelegd uh, bij Sembla. Dat komt omdat die bollen uh, doorgekweekt zijn op prachtige bloemen. En dat zijn niet dezelfde eigenschappen waardoor die uh, gewassen ook sterk zijn. ja. Dus het het en je kan een... ze eigenlijk alleen nog maar kunstmatig uh, in leven houden. Het zijn prachtige, maar zielige stukjes. Maar, zeg maar. het heeft ook te maken met de, de export. Uh, het is allemaal voor de export en daar gelden internationale regels voor... dat daar echt geen enkel spoortje of insectje meer in mag zitten. En uh, ja, dat kan je eigenlijk alleen bereiken... door extreem veel, extreem sterke insecticiden te gebruiken. Ja. Nou nemen die dieren dat mee naar hun, naar hun kolonies, de kolonies sterven uit... Uh... Nou, kom ik mijn hele leven al... Ik woon in Leiden, ik kom mijn hele leven al in Noordwijk. Nou ja, dat is een enorme bollenstreek natuurlijk. Uh, ik, uh, daar zitten altijd insecten en, uh, en muggen en bijen en uh, kruipdiertjes. En als je er kampeert, kriebelt er iets in je slaapzak. Dit, dit wordt al heel lang gebruikt. Uh, ja, ja toch denken, zie je, als je, gaat in naar, voorkomen. als je gaat kijken naar de insectenaantallen... dan zie je dat die toch sterk zijn afgenomen in de afgelopen tien jaar. En dat zie je eigenlijk overal ter wereld. Er is een enorme terugloop van insecten. We hebben ook gekeken naar wat, wat zijn nu de gevoeligste insecten. Dat zijn allereerst de sociale insecten, dus de bijen, de hommels. We zien een enorme terugloop van hommels. Er is nu ook een Amerikaanse studie vorige week uitgekomen. Die hebben 95% afname in tien jaar van de hommelpopulatie gezien. En Dat valt eigenlijk gelijk met de opkomst van dit insecticide. Tien jaar geleden werd het ja, voor het eerst op de markt, ja, 15 jaar geleden om precies te zijn... maar ongeveer 10 jaar geleden werd het voor het eerst grootschalig gebruikt. En het is in no time uitgegroeid tot 25% van de wereldinsecticidemarkt. Het is nu het meest gebruikte insecticide. En het grote probleem is, is dat het uiterst persistent is... Het blijft heel erg lang in het milieu en het blijft dus als superinsecticide ook alle insecten waar het niet voor bedoeld is. De niet-plaaginsecten of de niet-doelinsecten, zoals bijen, libellen, vlinders, die hebben er ook erg veel last van. Maar wat voor rol speelt het college toelating gewasbeschermingsmiddelen hier nou in? Nou, we hoorden gisteren al dat de normstelling en de toelating tien jaar achterloopt bij de stand van kennis voor de gezondheidsrisico's. Voor de bijen en de insecten is dat eigenlijk nog langer dat, dat ze achterlopen. Het CTGB onderkent dat ook. We maar dat is een register dat bepaalt wat er in Nederland gebruikt mag worden en ja. wat niet. Hè? Ja. Ja, het CTGB dit is een zelfstandig bestuursorgaan onder de wet gewasbeschermingsmiddelen en, en biociden En die nemen in Nederland de toelatingsbesluiten zonder daar ooit publieke verantwoording over te hoeven afleggen. En gisteren hoorden we Bart Bosveld, de directeur of de secretaris van het college van toelating... die zei eigenlijk van heel vaak gaan we uit van aannames. Dan weten we het niet en we nemen maar wat aan. En we zien dat eigenlijk ook voor de toelating van deze middelen. Het is grotendeels gebaseerd op de aanname dat het wel niet gevaarlijk zal zijn. Dat kan natuurlijk niet, want we hebben uit wetenschappelijk onderzoek geconstateerd... dat het extreem schadelijk is. Maar negeren ze jullie dan als wetenschappers... Nou, zij, zijn, zij verschuilen zich weer achter Europese uh, regelgeving. De Europese regelgeving schrijft voor hoe getoetst moet worden. Maar dat is een tien jaar oud toetsingskader... wat gemaakt is voor de oude insecticide. En dit is een nieuw soort insecticide... waarvan niet de acute giftigheid bepalend is... maar de indirecte giftigheid. Dus dat de, bijvoorbeeld de bijen doodgaan aan virussen en schimmels doordat ze verzwakt worden door het insecticide. Maar het kan dus dat zij bijvoorbeeld vergunningen geven... voor meer toepassingen, voor golfbanen. Mag ik ook gebruikt worden nu dit middel? Ja, dat is heel treurig. Sinds juni is een nieuw toelatingsbesluit ook weer gekomen. Ondanks dat we in een petitie met 40.000 handtekeningen gevraagd hebben... om een verbod, zijn alle toelatingen verlengd... en is het nu ook uitgebreid naar gras. Dat is niet eens een landbouwtoepassing... Maar golfvelden mogen nu ook vergiftigd worden met imidaclopriet... om engelingen en emelten te doden. Nou, dat is voedsel voor de spreeuw. Spreeuwen die voeden hun jongen uitsluitend met emelten en engelingen. Emelten zijn de larven dus van de langbootmug. Ja. Ja. Maar je noemt nu even iets. We hebben in dat een, een tijdje terug aandacht besteed. Jullie hadden een grote actie, een, een petitie, 40.000 handtekeningen. Daarmee zijn jullie naar de overheid gegaan. Neem ik die aan. hebben we aangeboden, aangeboden aan de vaste Kamercommissie Landbouw toen nog. Wat is er mee in. gebeurd? Niets. Die is in een la verdwenen. Er is wel over gepraat, maar geen, geen enkele actie. Dus eigenlijk is het erger geworden, want de toelating is verder verruimd. En er zijn, verder andere, verlengd. zijn andere landen waar het wel verboden in is. Er is ook meer onderzoek gedaan, maar dat is het verkeerde onderzoek. Want weer, weer wordt er niet gekeken naar hoeveel blootstelling is er nu. Of Net als gisteren, we bij Sembla voor de kinderen. Er wordt niet gekeken ja. hoeveel komt er bij omwonenden en kinderen terecht. Het wordt gewoon niet gemeten. Zijn de economische het wordt ook niet groot gemeten. hier? Ja, de verstrengeling van belangen tussen de, de, ja, de industrie die deze middelen maakt... en de toelatingsinstanties en ook de onderzoekinstanties is veel te groot. Want Bayer die financiert het onderzoek hiervoor, maar die is ook een ja. van de grootste producenten. Uh, Bayer is uh, de grootste producent van imidacloprit. Ze hadden het patent, dus is inmiddels verlopen, maar zij verdienen anderhalf miljard uh, per jaar uh, aan, dit soort, uh, aan dit soort middelen. En de helft daarvan is, is aan imidacloprit. Uh, dat stinkt dus. Nou, denk... nou, wat, wat erger is, is dat zij ook een hele sterke vinger in de pap hebben bij het onderzoek naar bijensterfte. En er is net een schandaal geweest in de Verenigde Staten waaruit bleek dat uh, het onderzoek uh, dat virussen en schimmels de hoofdoorzaak waren, was gesponsord door Bayer. Maar dat hadden ze er niet bij verteld in, het, uh, in, de, prese, in de presentatie van het onderzoek. Dat betekent dus ook dat ze uitgesloten hadden dat uh, naar, naar uh, imidacloprit werd gekeken. Dus dat werd buiten de vraagstelling gehouden. Ja, ja en dan komt eruit dat zijn schimmels. Ja, okay. Nog even terug naar de natuur. Ik wil nog even weten. Je, vert, je zegt er verdwijnen allerlei bijenvolken, mieren, hommels, daar allemaal Wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, je verwacht dat als er minder insecten zijn... en ja, in alle 210 landen waar het nu gebruikt wordt... zie je ook een enorme terugloop in insecten van dit superinsecticide... Je verwacht dan ook effecten op insectenetende vogels, op uh, allerlei andere... Uh, ja. Je kan niet een hele laag uit het voedselweb wegslaan. Want die het verdwijnt ook... gewoon, die insectenlaag? Ja, nou, die zicht. wordt uh, erg veel minder. En eigenlijk alleen een paar... Uh, ja, de biodiversiteit neemt gigantisch af. En een paar hele sterke insectensoorten, die blijven over, ja. die er wel tegen kunnen. Maar je zegt slecht voor bijvoorbeeld vogels. Is dat omdat die vogels ziek worden of omdat het voedsel verdwijnt? Uh, voor vogels is het niet rechtstreeks schadelijk. Maar het is dus schadelijk doordat het voedsel verdwijnt. We hebben vorige week het hele verhaal over de boerenzwaluw gehoord. Hoeveel insecten die wel niet eten. Die eet vliegende insecten. En dit middel is desastreus voor alle vliegende insecten. Dus die verdwijnen gewoon. Dus in al die 210 landen kan die geen vliegende insecten meer vinden. En dat is ook een van de oorzaken van dat het zo terugloopt. Ook Wageningsonderzoek van professor Berendsen laat zien... dat het met vogels slecht gaat in agrarische gebieden. En wat dat komt door deze middelen, denken wat, wij? Wat nu? Ja, wat nu? nu? Er moet nu echt een, een stap genomen worden, dus zoals ook in Italië al is gedaan. Daar is het middel wel verboden voor alle zaadbehandeling, bollenteelt en noem maar op. In, in bepaalde teelten is het nog wel toegestaan, overigens in Italië, helaas. Maar voor de meest problematische toepassingen is het daar al verboden. Daar is ook monitoring gedaan van wat heeft dat voor gevolg voor de bijenstand. En die is in de gebieden waarin dat gebruikt werd, is het volledig hersteld na twee jaar verbod. Dus dat is een, een goed teken en uh, daarom zouden we het hier ook direct moeten uh, intrekken, de toelating. Zeker alle toelatingen voor particulieren, zeker alle toelatingen die landbouwkundig niet noodzakelijk zijn. En zeker alle toelatingen zeg maar, waarbij je het al gebruikt voordat er een plaag is. Ja. Dankjewel. Jeroen van der Sluis, hoogleraar natuurwetenschap en samenleving aan de Universiteit Utrecht. Bedankt voor dit gesprek. Meer informatie Dag. hierover op onze website voegevogels.vara.nl. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, aan het eind van deze uitzending nog even terug naar wat er nog wel over is van al die natuur. Gelukkig nog veel prachtigs. Uh, nog even naar onze Venolijn. Blijf ook bellen. 0356711338. Voor al uw meldingen van eerste sneeuwklokjes en roffels van bonte spechten. Maar ook voor een in memoriam van uw huismerel mag u bellen. Joost Drenthe uit het Groningse Niekerk. Op zondagmorgen zaten we juist in onze woonkeuken. Na vroege vogels te luisteren, toen er een hevige piep klonk op de verlaten straat waar we op uitkeken. Voor onze ogen had een sperver midden op straat een vrouwtjesmerel geslagen... die zich net vol had gegeten op onze voetenplank. Na even fier om zich heen te hebben gekeken, vloog hij er vandoor met de vogel in zijn klauwen. Ja, voor die vroege vogel was het helaas te laat. Zonder om mee te maken en jammer van de merel. Ja, en voor de merel. Zoals u weet bestaat vroege vogels uit drie pijlers radio, uiteraard televisie. Daar beginnen we in maart weer mee en onze internetsite. Daarop is nu in hoge resolutie de film Northern Lights van Joanna Lumley te zien. U weet wel, Patsy van Absolutely Fabulous. Die probeert in de film haar jeugddroom om het noorderlicht te zien te verwezenlijken. Het verwezenlijke, echt prachtig. Op onze site dus. Ja, en op de site vindt u ook de online fotocursus Landschappen. Met daaraan gekoppeld een fotowedstrijd. En als u het debat wilt bijwonen over de toekomst en de economische exploitatie van de Noord Noordpool. Aanstaande vrijdag in Groningen, dan uh, vindt u daarover ook informatie op onze site. Na tien uur dan hoort u het geschiedenisprogramma OVT met aandacht voor de Zuid-Afrikaanse Saatchi Baardman Die aan het begin van de 19e eeuw als gekooide wilde op Europese kermissen werd bekeken en betast. Dit naar aanleiding van de film over haar leven Black Venus. Nou we zeiden het al, blijf bellen 035-6711-338 voor de fenolijn. En eh, op de vraagbaak in ons forum op onze site kunt u al uw vragen kwijt over natuurmilieu. Zoeken wij een antwoord. Tot volgende week. Zeer prettige zondag. Dag. Dag. Hey, hallo wil je two girls hak? 100% Esther. I love you. 100% Klaas. Hey. 100% Frits. Zeg, als je de rits van je jas zoekt, die zit op je rug.